Dit is Jacco van Ernst voor Aloha Radio. Wat ik nu te vertellen heb gaat over Halloween. Halloween is natuurlijk gewoon een commerciële feestdag tegenwoordig. Uh, maar voordat het eerst door de kerk en andere religies uh, gejat was, was het natuurlijk gewoon een, uh, een jaarfeest wat, uh, wat de boeren, de agrariërs en de mensen... Uh, ooit hadden uh, en toen heette het op zijn keltisch gezegd 'Sauhen' en was het ook het winterfeest. De volgende wat ik uh, ga vertellen in delen is uh, diverse volkeren en hun versie van 'Sauhen' tegenwoordig dus beter bekend als Halloween. Volgens tegenwoordig begint de winter op 21 december, een winter solstitium. Voor de Kelten, Germanen, Slaven en andere Indo-Europese volkeren begon de winter veel eerder, op een uiterst belangrijk en magisch moment in het jaar. En dat werd met een ritueel, een groot oogsfeest, opgeluisterd, door allerlei heidenen ter wereld. Hen, zoals jullie dus zeggen, werd vaak gevierd zo rond 31 oktober. ligt een beetje aan de weersomstandigheden. En op welke dagen een volle maand was. Het Eerst-Keltische Hen is een van de vele soorten en benamingen voor winterfeesten. De meeste wintersfeesten over de hele wereld hebben dezelfde eigenschappen gemeen. Behalve vaak de datum waarop ze gevierd worden. De essentie van een winterfeest is gewoon het begin van de winter. Dat is een heel belangrijk moment. Het was de afsluiting van het oogseizoen en de voorbereiding op de winter door het slachten van het dieren en het aanleggen van wintervoorraad. Want ja, toen waren nog geen winkels. Voor alle stammen god. Het begin van de winter als het begin van het meer. Alleen konden plaatselijk grote verschillen optreden in de datum die hiervoor werd aangehouden. Uiteenlopend van begin september tot begin december. Je moet ervan uitgaan dat er toen geen kalenders waren. Tegenwoordig hebben wij kalenders, dus is het overal op de wereld nagenoeg dezelfde dag. Toen in de tijd natuurlijk niet. Het winterfeest was dan ook in de eerste plaats een dodenfeest, want de doden brachten voorspoed en geschenken zoals later Sint Maten, Sint Nicolaas en andere heiligen dat ook zouden doen. Dat is dan door de kerk ingesteld. Omdat het contact met de andere wereld rond die tijd ook gemakkelijker te maken zou zijn als anders, werd het winterfeest veelvuldig gebruikt om te definiëren, te orakelen, om kaarten te leggen en om de doden en andere geesten te raadplegen over zaken van levensbelang. Voor bijna alle beschavingen in de oudheid begon de nieuwe dag met de avondschema en tot de 15e eeuw was dit in heel Europa zoals wij nu kennen de gebruikelijke tijdsindeling. Als het licht werd, startte de dag. Als het donker was, einde de dag klaar. simpel wil het niet. Niet het middernachtelijke uur, dus 12 uur, maar het vallen van de duisternis deed een nieuwe dag beginnen. Op dezelfde manier werd dus in veel culturen het begin van de winter en niet midwinter gezien als het begin van het nieuwe jaar. Wat als het begin van de winter werd beschouwd, kon echter per stam of streek verschillen. De heidische Kelten en Germanen vielen over algemeen hiervoor een van de volle maanden tussen de herfstequinox en het wintersocicium. En de verschillende stammen kozen verschillende data als het begin van de winter en toen nog een maankalender. Die later werd vervangen door een Romeinse in. Deels zijn de verschillen terug te voeren op geografische factoren. Voor de Germanen was meestal de eerste volle maan na de herfstequinox het begin van de winter. Voor de Kelten, die over het algemeen wat zuidelijker wonen, was dit te vroeg, dus zij vierden hem bij de tweede volle maan na de equinox. Toen de Saxen overgingen op de Juliaanse kalender, konden ze 1 oktober als begin van de winter en van het jaar. Ze vierden dit met een groot feest dat drie dagen duurde. De Saxen en Anglen, die zich in Engeland vestigden, noemden de eerste volle maand na de Equinox Winterfellith en beschouwden dit als het begin van de winter. Later werd dit feest gelijkgesteld aan de maand oktober en begon de winter in Engeland ook op 1 oktober in de zuidelijke Nederlanden was het begin van de winter, eveneens 1 oktober, een dag die Bamis werd genoemd. Na de mist, na de mist, sorry, naar de mist op de dag voor sint Bavo later toen Nederland gekerst was. Op IJsland waren er tot de 20e eeuw helemaal niets geteld. Geen dagen, geen jaren, geen maanden, misschien... Uh, gewoon zomer- en wintertijden. Later, volgens uh, de kalender, die datum zijn intrede in deed, begon de winterperiode voor 14 oktober. En uh, vierde men het feest dat Winternachten werd genoemd. Dat zijn dus de verschillende uh, data en hoe over die periode wordt aangekeken. Dus hoe winter uh, wordt gezien en uh, je ziet dus al dat toen die tijd in de winter vrij vroeg was. Ik bedoel, nu uh, gaan wij pas eind oktober naar uh, hè, de, de, de klok weer in uur zetten en het begin, begint hier een beetje herfst te zijn. Een ander geval die nu af en toe nog zomer lijkt. Maar toen in die tijd, was het gewoon 1 oktober, of later 14, en meer later 30 oktober, was het gewoon winter. Dus dat is een, een heel ander verhaal. Dus, zoals we al zeggen, dat begin van de winter kan per stand, per cultuur, of per tijd, per lopen. Het kan van zelfs begin september tot, eh, uh, vanwege oh. december lopen, ligt men dan waarop op de aardborgen dan. woonde. Eén ding wat wel uh, overal een beetje gelijk was. Het was de viering van de oogst die van het land kwam. En uh, ook de voorbereidingen op de wintertijd. De essentie van een, herfst, een herfstfeest is een oogstfeest. De voorbereiding van de winter werd dus gedaan door. Genoeg eten binnen te krijgen en te zorgen dat je de winterse kou kon overleven en vachten werken. Het Keltische zou hem, voor zover dat nog te achterhalen is, was ook een uh, feest voor de doden. Het Germaanse herfeest was ons sowieso al een volksfeest, maar werd in de vroege middeleeuwen vaak. Uh, met andere feesten uh, verwacht. omdat daar de kerst al wat meer in sloeg. In de middeleeuwen werd november algemeen aangeduid. als de smeermaand genoemd. na de soms werd het slachtfeest op de vooravond van november uh, En in die tijd begon winter al te verplaatsen naar. 11 November. Oké, okay, dat is uh, tijdstip en data van uh, Sauhen, Halloween of uh, het Oogzees. In het volgende stukje gaan we verder over het Heidens Dodenrijk. Dat is eigenlijk waar Halloween ook heel erg om draait. zombies crawling dreadfully the screams of the dying I feast on that sound yeah behold the witching hour <laughs> going to die like this <laughs> Tweedens tweede van ons verhaal vanavond, het heidense dodigheid. Om de essentie van het winterfeest te kunnen begrijpen is het noodzakelijk de heidense ideeën over een andere wereld te belichten. De Germanen en de Kelten geloofden net als andere Europese stammen dat er iets van een mens of dier blijft bestaan na de dood. En dat iets leeft voort in een andere wereld. Deze andere wereld raakt soms de onze, maar is er toch van afgescheiden. Om de andere wereld te bereiken, moet de overnemer altijd door een barrière heen. Soms is het een afgrond, een diepe die rivier of zo, die zij sprekelijk kunnen overstekenen. Soms is de andere wereld een eiland in de zee. Ook is er vaak een ondoordringbare omheining, waarin een opening gevonden moet worden. Zo moet je het contact zoeken met de andere wereld die in beeldspraak zien. Vaak wordt genezijde gezien als gelijk aan de gewone wereld. Ook wordt wel eens gezegd dat eigenlijk alles hetzelfde is alleen dan andersom. Links is rechts, wit is fout en ga zo maar door. Bij de begrafenis in de middeleeuwen was het nog gebruikelijk om de scheppende aarde met de linkerhand op de kist te gooien, omdat voor de doden de linkerhand was, wat voor ons de rechterhand betekent. Alle oude volken geloofden dat de mens na de dood een tijd lang in de buurt van het graf bleef en dan meestal na een jaar verder op reis ging. Grafgiften moest de reis en het verblijf van Geelius veradem te aangenomen Hij geloofde dat de doden dezelfde behoefte had als tijdens het leven en dat daarin voorzien moest worden, anders kwam de doden halen, wat haar onthouden werd. Geloof in reïncarnatie schijnt in alle Europese stammen vreemd te zijn geweest, zover de herinneringen en wat we nu weten, hebben we Filosofen, theologen hebben onderzoek naar gedaan. Um, ze kunnen niet echt iets vinden wat een reïncarnatie zou kunnen houden. Dat ligt meer in de regio van China. Um, er was wel een vereering van doden. Deze vereering. Omvatten vaak uh, allerlei rituelen en uh, allerlei uh, gebruiken. En bijvoorbeeld in de IJslandse uh, Edda's wordt beschreven dat de gevallen Vikings, de gevallen krijgers, naar Valhalla gaan. Waar ze met Odin deelnemen aan talloze feesten. Maar dit is iets wat pas later ontdekt uh, werd. Je hebt ook nog iets als een Romeins donenrijk. Uh, wat een vredige en vreedzame plaats geweest moet zijn voor onze overleving. De grazige weide waar de doden dus konden vinden. De doden werden geëerd en gevreesd omdat zij over meer krachten beschikten dan de gewone mens. De Romeinen maakten een onderscheid tussen religio, de eerendienst voor de goden, en pleitas, de eredienst voor de doden. Uh, uit hier, uit, eer, ja, uit eerzaamheid voor de werd. Op de derde 37e dag, tenslotte, een jaar na het overleden een maaltijd van een rij vis of vlees op het grasting geserveerd. De, gras de lege stoel in de kathedraal was voor de doden gereserveerd. En zo hadden de Romeinen dus hun eigen toen kwam het christendom natuurlijk, komt bij de Romeinen heel snel. De Romeinen hebben dat dus verspreid. En uh, voor die tijd, bijvoorbeeld het boeddhisme dat in de 5 eeuw voor christus uh, al in India ontstond was, dat was de leer dat de, het aardse bestaan beschouwd werd als de beroem van alle lijden. Dat is de grondslag van Boeddhisme. Huh? Boeddhisme kent de nobele waarheden. Waarheid 1 is dat als je leeft, een leidje. groot leed, klein leed, dat, je, dat kan ik ooit een keer helemaal uitleggen als jullie dat graag willen. Maar, je moet het niet zo waar zien, maar er zitten wel al in de waarheid in natuurlijk. De joden geloofden echter ook niet in reïncarnatie volgens de grootste geloofgaande zielen van de rechtschapel gelovigen naar het paradijs. En krijgen daar het laatste oordeel. De middeloze Donaufees um, was eigenlijk natuurlijk heel anders dan het christelijke dogma over, over de dood. De heidenen hadden een heiden, uh, volksgeloof. En uh, dat geloof waarin ze dus de dood, jeden of uh, giften gaven voelde ze in een winterfeest. dat zagen christenen natuurlijk niet zo zitten. Uh, dus dat werd uh, gauw uitgevoerd met het zwaard. Uh, heel veel uh, boeken en. en krenten en dingen zijn daar in Ierland of te zien. Dan had je natuurlijk heiligen en demonen. Um, de dode waren de christenen een doorn in het oog. Het aanroepen van heiligen als intermediair tussen god en mens werd in de middeleeuwen nog ooglaken toegestaan als enige vorm om nog contact met de overleden te onderhouden, had men dat hier ook niet In het volksgeloof werd de heilige als snel de drager van de heilige kracht, die voordien in heidense rituelen werd opgeroepen en doorgegeven. Reliquieën hadden deze kracht ook in zich. Splinter, raven, snippen. Dat iets dat door een heilig was aangeraakt, iets van die kracht leefde voort in dat. Het bestrijden van de Heilige dodenfeesten werd door de vroege christenen uh, behoorlijk voortvarend aangepakt. Er werd gezegd dat contact met de doden niet mogelijk is en dat verschijnselen die daarop blijken altijd door demonen veroorzaakt worden. Gemaskerd dansen tijdens de mensenfeesten werden dus ook als duivels afgespeeld en droeven en duivels masker. een Een Heidense opvattingen, dat in het Dodenrijk alles omgekeerd is dan de gewone wereld, werd gebruikt om te laten zien dat uh, wat van de demonen afkomt, is walgelijk en meerzinswekkend meer moet zijn. Of meedoen aan een Dodenfeest werd ook gelijkgesteld aan het sluiten van Pakt met de Een van de manieren waarop de teruggekeerde doden zich in de winter manifesteren was het Wilde Heer, ook wel genaamd de Wilde Jacht. Met veel geraas en gekletter vroeg deze bende overtuigen, ongetuigen door de lucht en streek soms neer op een akker of boer. Er zijn veel verhalingen over en veel tekeningen. Zagen. In de Gemaanse was het vaak Boda, Holla, Pertha of Diana die het wilde heer aanvoerden. Nadrukkelijk gewaarschuwd tegen de verderfelijke invloed van de wilde jaren vanuit het christelijke standpunt. De wilde heer waren volgens de christen een bende demonen, eksen, geesten. Ongedoopte kindertjes, aangevoerd natuurlijk de epidemie door de duivels of de holden. De volgelingen van de holda werden altijd een genoemd, waarmee ze nog steeds demonen en boze geesten worden beduid. In de middeleeuwen zijn er verschillende pogingen ondernomen om de jacht te kisten. Helaas, dit is niet gelukt, want de jacht. 3 november is hier nog steeds een heel goed voorbeeld. Het bestaat nog in een hoop eiden. Mensen die ze rijden noemen, wordt het gewoon nog steeds gevierd. Ze krijgen ons niet pijn. Ik zeg: tijd voor muziek en dan zometeen deel 3. Dat waren dus uh, het verhaal met over de dodenfeest, de heiligen en de demonen. En dat feest wat wij uh, ooit kenden als Zouhen of andere namen, uh, kennen wij natuurlijk nu onder Halloween. In Engeland werd het winterfeest in de middeleeuwen al Hallows Eve genoemd vooravond van alle heiligen, wat wij we nog wel kennen in de En dat werd al heel gauw weer verbarsterd tot Halloween. Het werd ook wel Tide genoemd of Tide. Vanwege de associatie natuurlijk met heiligen en vagenvuur, ook trouwens. werd Halloween vooral als een katholiek feest gezien. Ja. Tijdens de Reformatie zijn er verschillende pogingen ondernomen om het feest compleet te verbieden, wat ten dele wel toen gelukt is. In Engeland en Zuid-Schotland was Halloween in de Elizabethan tijd zoals goed verdwenen en uitgeroeid. Ook in heel veel Protestantse gebieden was het feest helemaal weg. Uh, werd vaak nog uh, overschaduwd door de nieuwe gerechtelijke feesten Sint Maarten en Sint Nicolaas. In Ierland, Wales en noord schotland leefde een winterfeest op het platteland gewoon voort. Tot in deze eeuw was het van algemeen gebruik om op al Hallows lief een stukje brood in de vensterbank te leggen voor de feesten is een grote optocht werd door ge gemaskerde dansers en muzikanten de wereld op zijn kop gezet. Uitgeholde vruchten met lichtjes te en vertegenwoordigden de geesten van overledenen. Omdat Halloween het begin van het nieuwe jaar was, voorspelden orakels wat er het komende jaar zal gebeuren. Een van die redenen een halloween te organiseren, dus het hout te verzamelen voor het grote vuur dat s'avonds werd aangestoken. Daar werd een grote stroopop verbrand. en deze stroopop speelde vooral in de lente en zomerdagen een grote rol. De stroopop euh, werd ook wel heks genoemd en uh, kan bij alle feesten weer tevoorschijn. Halloween is niet... Uh, met Halloween is het niet de winter van het afgelopen jaar niet verdreven wordt. Die is namelijk al verdwenen. Het is de nieuwe winter staat voor de deur. En hoewel die niet verdreven kan worden... ...kan de kou nog wel een tijdje op afstand gehouden... Worden. Overigens het verbranden van de stroopop niet alleen voor het verdrijven van de winter, maar ook doorgeven van de vruchtbaarheid. De stroop wat is overgebleven van de vorige oost, en om de vruchtbaarheid daaruit los te maken, wordt een deel van de stroop verbrand of in het water gegroeid. De geesten van de overledenen worden gezien als de roeders van de vruchtbaarheid in de winter. In het voorjaar in de zomer werd een heel ander deel van de stroom ook verbrand en daar werd de vruchtbaarheid van de geesten teruggegeven aan de aarde. In Engeland naam Guy Fawkes Day 5 november verbanden van de en Halloween over, Alleen werd de stroompop daar genoemd. Na de vergadering die op 1605 een parlementsgebouw wilden opblazen. Uh, heel veel Ieren gingen toen naar Amerika. En die namen daar dus een feest mee. Dus Halloween. Uh, met uh, een heel groot feest in Amerika. En ja, alles wat in Amerika groot is, komt uiteindelijk naar. Europa, daarom hebben wij nu hier het grote commerciële gala wat we Halloween noemen en later een kerstman dat was dus uh, zover wat ik jullie kan vertellen over Halloween, het boek vertelt heel veel meer uh, maar misschien dat wij daar eens een andere keer weer op verder gaan ik hoop dat jullie hier genoten hebben. Ik wens jullie allemaal een fijne Halloween. Ik wens jullie een fijne voortzetting bij Aloha Radio. Dankjewel DJ Jaap voor het uh, maken van deze uitzending. Ik wens jullie allemaal een prettige avond. En uh, zoals de heidenen gezegd zou hebben, uh, blessed be.